is te zien dat boeren met hun trekkers hekken omverrijden bij het Malieveld. Telecombedrijf KPN heeft een nieuwe topman, Joost Varwerk. Hij zat al een tijd in het bestuur en hij was al eerder tijdelijk voorzitter. KPN wilde eigenlijk Dominique Leroy als nieuwe baas, maar gisteren werd bekend dat haar benoeming niet doorgaat vanwege een strafrechtelijk onderzoek. President Trump heeft de premier van Australië telefonisch onder druk gezet, meldt de New York Times. Hij zou informatie willen tegen het Rusland-onderzoek van speciale aanklager Muller. Eerder was er ophef over een gesprek tussen Trump en de president van Oekraïne over de zoon van democraat Joe Biden. En dat was voor de Democraten de aanleiding om een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen. Vanaf vandaag wordt bij de pomp E10-benzine verkocht. Die komt in de plaats van euro 95. In E10-benzine zit 10% duurzame bioethanol en dat is beter voor het milieu. Voor de meeste auto's is nieuwe benzine geen probleem, alleen voor oudere auto's. In een ziekenhuis in New York is de Amerikaanse sopraan Jesse Norman overleden. Ze won talloze prijzen, waaronder vier Grammys en de klassieke Edison-oeuvreprijs. Norman trad meermalen op in het concertgebouw in Amsterdam en bij inauguraties van Amerikaanse presidenten. Jesse Norman was 74.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 In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 185 kilometer file. Het slechte weer en de ongelukken helpen vanochtend niet. Er was een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaerke nog 20 minuten vertraging, alle rijstroken zijn weer open. De andere kant op is het langzaam rijden tussen Amersfoort-West en Blaerke met een half uur op- onthoud. Ook een half uur extra tussen Hilversum-Noord en Knopen-Diemen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bos, bij Utrecht 20 minuten vertraging. Drie kwartier voor de A5 hoofddorp richting Amsterdam, tussen knopende Raasdorp en de aansluiting met de A10. Een ongeluk op de A7 den Oeverzaandam, tussen Albekerk en Purmerend Noord, een uur vertraging. De linkerrijschok is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Hilversum en knopende bijna 20 minuten vertraging. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk voor de aansluiting met de A22 4 km met drie kwartier vertraging. Op de N201 van Hilversum in de richting Uithoorn voor de aansluiting met de a 26 6 km met een half uur oponthoud. De andere kant op bij Noenen 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort Een zomerhit. Cm Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Geloof. Wij zetten hem in de morgen. Goedemorgen, Zandvoort. ZFM, het geluid van Zandvoort. Hier zijn de Bee Gees en de Nights on Broadway. Op een regenachtige dag. In oktober. waar Barry Gibb met zijn hoge stem zong. Om de, om de plaat wat levendiger te maken. Dat is daarvoor gekozen. En uh, ja, uiteindelijk is dat uh, het handelsmerk van deze groep geworden. De, de drie broers uit Engeland en uit Australië. En dit ken je ook nog wel. Dit is ABBA en Mamma Mia. Laten we nog een film en een musical. Ja, ze zijn er maar druk mee geweest. Mamma Mia van Abba Bij ZFM geluid van Zandvoort Mamma Mia heeft nooit op één gestaan Heel apart hoogste notering is 15 In de top 40 Zij stonden iets hoger geloof ik De Tramps Uit de 70 jaren Toen wij met de weidepijpen Het chin introkken om daar enorm te gaan dansen. Hold Back The Night. Goedemorgen. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Daar luister je naar. In de morgen. Sound. Uit de 60 en 70 jaren. Wijn de trams uit Philadelphia. En Holt Back tonight. Night. Dood hit geweest. Hij swingen, mannen. Dat is ook alweer van een paar jaar geleden. Dan praten we over de 80 jaren. Go West. Een paar hits gehad in Nederland. En dit is We Close Our Eyes. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen allemaal. Go In Engeland. En ze treden nog steeds op en ze werken al een soort van meer dan 30 jaar samen. Dat dus, uh, is toch wel mooi, hè? Wel mooi. We close our eyes, zo heette dat. Go West. En dit is Paul nog even. En die heeft er Zoiets hits op zijn naam staan. Ongekend. Waaronder deze. CCC. Goedemorgen. ZFM. Niet alleen Paul McCartney, maar ook Michael Jackson schoof aan. Om dit vrolijke mopje op te nemen. En niet geheel zonder resultaat. Want het werd een wereldwijde hit. Zondag 6 oktober is het Paddenstoelendag. Voel het ritme van de herfst. Dat zeg ik. In Zuid-Kennemerland is Paddenstoelendag. En bij landgoed Elswoud... De Elsportland 12 aan de overveen kan je vanaf half elf kan je meedoen. Gezellig. How you going? And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my money and my time. I know it's a shame. Be better to stay. I guess I move along.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 Commodores samen met Lionel Richie. een van de mooiste platen die ze hebben gemaakt naar mijn mening. Ceylon. Goedemorgen Zandvoort. Je luistert naar ZFM. Het geluid van Zandvoort. Now what I got is what you need. Dat zijn de leuke teksten. Unique. Zo heet het vrolijke beentje. Drie voor half negen. Uh, half tien, sorry. Tijd vliegt, dat je lodder.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 Is what you need, just a left L -E. Say what I got is what you need, a little left L is wat you need. ZFM. Zandvoort. En deze ken je ook nog wel. Andrew Gold. Bij ZFM het geluid van Zandvoort. Beetje een druilerige dag. Maar die komen ook wel weer door hoor. Het is uh, drie over half uh, tien. Bij ZFM. En hier is Andrew Gold. And never let her slip away. I talk to my baby. ZFM, helaas veel te vroeg overleden. 2011, dus meer van hem gaan we niet horen. Goedemorgen, de ZFM te beluisteren op de FM en de AM en de, de, de, de Ziggo's en uh, internet en uh, veel meer. Kijk maar even op de site www.zfm.nl En hier is Leatherite. Nice. What you gonna do? She comes Change in the pips Om tien tien. Bij ZFM Baby don't change your mind Heerlijk I want to get Oh, moving, doing it, you know. Can I count Nou, is James brown. Get up. Get up. Get up.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 Shake your bone, get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on. Up. internet www.zfmzandvoort.nl ZFM tegenwoordig, de Laatste plaats ZFM, uh, althans, yeah. <laughs> de geleerde zijn toch niet over Hier is Whitney, toen ze nog vrolijk en, en fris was, uh, en toen ze er nog zin in had, yeah. en toen leefde ze het nog goed hoor morgen zeg. Hier is dance. I Wanna Dance with Somebody. T -t -t -t -t -t. Whitney Houston. Haar was geen lang leven beschoren. Want ze snoof en ze dronk en ze deed alles wat niet zo goed voor je is. En dat moet je niet doen. Ben Pon is overleden, dames en heren. U kent hem nog wel. Ben Pon uh, is, een, uh, is een coureur die de kortste Formule 1 carrière heeft gehad. Drie rondjes. Het was klaar. Wel een legendarische man. En uh, regelmatig een sample te vinden natuurlijk. Hier is de Human League. een human. Come on lady, dry your eyes. Like your tears. Never like to see you cry. Won't you please forgive me.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 Everywhere I look around, love is in the game. Every side. Zet hem met geluid van Zandvoort. And love is in the air. Geboren in Glasgow. Maar uiteindelijk in uh, Australië opgegroeid. Wist je niet hè? <laughs> en die leuke dingen om te weten. Je hebt er niks aan. En dit zijn de Imperials. Handig als je op vakantie gaat. Imperial, je En de Imperials, je radio. Who's gonna love me? Well, baby, who's gonna love me? Bastian is, is er en Walter is er. Allemaal fans van de show. <laughs> Who's gonna love you, the Imperials? dit is de laatste voor het nieuws, denk ik. Ja, dat zal wel. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en hopelijk tot donderdag. Morgen, Walter Sans En dit is Billy Joel.